FM Race Radio, Pit Report. Ja, we zijn alweer bij tweede uur. Dat Twee snel uur van hè? De Race Radio. Op, Inderdaad. En, uh, ja, de race is afgelopen, hè? de Porsche. Ja, ze zijn al uh, redelijk uh, goed uitgestapt. Zo te zien, ze waren heel blij. Waren ze. Ja, ik Tot zie het. Het nummer 1 en 2. De prijsuitreiking uh, wordt op dit moment gehouden. Allemaal petje op. Oh nee. Allemaal petje af nu. Voor het uh, volkslied. En uh, ja, de, de, de, de lijst is eigenlijk nummer 1, 2 en 3. Zijn gewoon hetzelfde gebleven. Hè? Ja. Dus dat betekent gewoon op de derde plek was dat Alts. En op tweede uh, Jaap van Lagen. De Nederlander natuurlijk. Een Zandvoorter. Een Zandvoorter zelfs. Nee, geen Zandvoorter. Nee, nee, sorry, oh, nee. Nee, nee, nee, ja, nee. Jaap corrigeert ons. Oh, gelukkig. We hebben een souffleur. Okay. En uh, als eerste was uh, Tandy. En die reed al eigenlijk al uh, aan van, kop vanaf het begin, begin af aan. Kop, aan ja. Ja, dus ja, uh, ja, dat was uh, ja. niet al te spannend meer. En wat zei je nou, uh, Tandy, die heeft het dus goed gedaan hè, in het ja. algemene uh, ja, Hij heeft genoeg punten verzameld, want hij is, uh, nu, uh, staat nu op de tweede plek met 81 punten. Staat er geloof ik nog iemand op één? Ja, dat klopt, dat is Altsen. Altsen. Dus uh, dat is wel grappig, want Altsen is namelijk derde geworden. Dus dat was toch wel een uh, pittige strijd tussen ja. de nummer 2 en 3, gezien het uh, algemene kampioenschap. En op nummer 1 uh, met 90 punten staat uh, Armingo, maar die heb ik nu niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Heb jij hem gezien? Nee, hebben we hem niet gezien. Ja. Dus dan laten we daar maar even bij. Nou, De prijsuitreiking, hij is in ieder geval blij hè? Kijk maar. Ja, hij is hartstikke blij. Zo, en zijn teamgenoten ook, die staan langs de zijlijn. En ze krijgen nu nog even drie zoenen, de bekers hebben ze al gehad. Dus, en zometeen maken zij plaats voor weer een andere race. Ja, dat is de Formule 3 in de Euroserie. Race 2 is dat. Maar dat is pas... Het uh... begint om tegen half twaalf. Ja, dus uh, voor die tijd uh, kunnen wij nog wel wat andere We dingen een melden, toch? een stukje toch? jazz draaien. Hè? Ja, dat is goed. Als de bekende pleister op de won omdat wij verdreven zijn. Dit, dit tijdstip. <laughs> ja, dat gebeurt bijna nooit. Want, nee. Uh, ik geloof dat het -team 50 weken en 50 zondagen per jaar uitzendt. En dat al twintig jaar lang in Zo. Ja, ja. Uh, een van de grote wensen van de Franse componist en orkestleider Michel Legrand was het leiden van een big band met alleen maar Amerikaanse jazzstoppers. In 1958 had je het voor elkaar, een hele grote band, en we gaan luisteren naar een bekend nummer van Benny Goodman, Stamping at the Savoy. Radio op pole position ZFM Race Radio. It's a place to be. Dat was Electric Like Orchestra met Mr. Blue Sky. Zo Jaap, we zitten even naar het scherm ja. te kijken. Wat zijn dat voor voorbereidingen momenteel? Nou, dat heeft te maken met de tweede race van de Formule 3. Uh, want in het DTM-programma zit ook altijd een Formule 3 uh, euro-serie. Zoals ze dat uh, mooi weten te noemen. Hoezo en, euro? Uh, nou ja, uh, vanwege, euro, ja vanwege. vanwege de centen die jij betaald wordt? Nee, op, uh, nee, nee. <laughs> nee uh, het is een beetje een Europees circus... Maar dan half op Duits grondgebied en dan ook buiten. En uh, nu doen ze dat dus ook hier, uh, hier in, uh, in Nederland, in Zandvoort. En we kijken ook in het hoofd, uh, of naar het hoofd van Valtteri Bottas. Dat is de, de tweevoudige winnaar van de Masters. Die werd gisteren de tweede en die mag uh, vandaag uh, vertrekken van plek 7. En Eduardo Mortara, dat was de, uh, de man die gisteren won... En die mag vertrekken van de achtste. Nou, zal iedereen denken, waarom uh, is dat zo? Nou, dat heeft te maken met de uitslag van de eerste race. Dat betekent, uh, dan wordt de startvolgorde omgedraaid van de eerste acht. Dus ben je achtste, en dat was Felix da Costa. Die rijdt met nummer 13. Dan moet je wel wat durven, vind ik eerlijk gezegd. Want ja... Uh... Als je dat kan. Uh, die mag straks uh, vertrekken van, uh, van de eerste, eerste positie. En Laurens van Toor, de Belg, die, uh, die was gisteren al betrokken bij een, uh, ja, bij een spin. Bij een heftige spin, al gelijk bij, de, bij de, het uitkomen van de Tarsenbocht. En het was ja, de mazzel of het geluk dat het uh, niet zo'n groot startveld heeft. En dus bleek uh, de schade nogal uh, mee te vallen. En hij mag uh, vertrekken van plaats 2. En de top 3 dus van gisteren. En dan had ik het er uh, net al over. Eduardo Montaro en uh, Marcus Witman. en Valtteri Bottas. Die staan dus uh, op de plekken 6, 7 en 8. Witman op 6. 7 uh, staat uh, Bottas. En 8 staat dus Mortara. En uh, we kijken ook uh, in het... Uh, naar het gezicht van uh, Mika Makkie. Uh, dat is een fin. En die uh, heeft ook nog wel een uh, reputatie van uh, dubieuze hardrijder. Dat is een, uh, een tijdje terug. Uh, vorig jaar geloof ik gezien een keer aangehouden op de snelweg. Omdat hij uh, allerlei uh, snelheidslimieten overtrad. En uh, dat heeft met wat jeugdig overmoed te maken. Hij heeft schijnbaar ook nog zelfs brokken bijgemaakt. En dat is natuurlijk wel even een, uh, een streepje te ver. En die rijdt ook in dit, uh, in dit uh, veld rond. Het veld is niet uh, heel erg groot. Het is een... Uh, 14 auto's rijden erin uh, in rond. Dat is, dat is wel eens anders geweest. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met de wereldwijde crisis die, uh, die er heerst. Uh, want we hebben wel eens startvelden gezien in de tijd van de DTM en die Formule 3 Euro-series van nou dik 20 auto's. Maar is dit nou een baan waarin je, waarop je makkelijk kan inhalen? Ah, uh, dat is ook heel leuk. Uh, bij de Formule 3-wedstrijden bij de Masters leert ons dat je ja, eigenlijk een beetje zuinig moet zijn met de banden. Uh, dit zijn uh, racers, ja, die gaan geloof ik, ik weet het niet precies, maar ik dacht over 20, 19 tot 20 ronden. En dat zijn, uh, iets wat kortere is een iets wat kortere wedstrijd dan de Masters, die, uh, die over een wat langere wedstrijd uh, gaat, of een wat een, uh, langere afstand. Maar uh, banden kunnen uh, een rol spelen. Nu zal dat denk ik, als ik zo naar buiten kijk, nog wel enigszins meevallen, want het is uh, nogal tamelijk bewolkt uh, buiten. En ik verwacht eerlijk gezegd... Ja, dat het, uh, dat het uh, dat spul toch wel een beetje in elkaar gaat schuiven. Want de mindere goden staan wat uh, vooraan. En de snellere jongens staan uh, wat achterin. Dus die Wietman en, en uh, Mortara. Dat zijn, uh, dat zijn uh, jongens die kunnen echt wel, het, die kunnen echt wel hard uh, doorstampen. Uh, door maar ik, uh, ik, ik ben, ben toch niet zo... Uh... Ja, ik ben er toch wel een beetje zeker van dat de, de mensen die gisteren eigenlijk het podium uh, min of meer hadden bepaald, dat die straks in gedurende de wedstrijd ook wel een stukje naar voren gaan uh, komen. Maar waarom is dat gedaan, het, het uh, omkeren van... Uh, uh, uh, voor het uh, wedstrijdelement is dat, uh, is dat heel erg uh, leuk. Tenminste, het competitieelement is dan... Uh, Denkt men uh, wat meer competitie ermee uh, te krijgen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat erachter steekt. Nou, ik vind het, persoonlijk vind ik dat ook leuker. Omdat je meer strijd hebt. Want de mensen achteraan die willen gewoon sowieso naar voren. En de mensen vooraan voelen zich opgejaagd. Dus die willen harder. Ja. Dus dat maakt het voor het publiek ook leuker. Ja, maar het, het is niet alleen uh, bij deze Formule 3. Het gebeurt ook in, uh, in onze uh, nationale raceclasses. Bij de Formido Swift en uh, de Renault Clio Cup. Gebeurt het dus ook al. Uh, er zijn uh, wedstrijden waarbij... Uh, uh, nou, ik moet het beter zeggen, kwalificatietrainingen. Waarbij dan als je als pol getraind hebt en je rijdt de eerste wedstrijd van de Clio race. Dan moet je dus gewoon als achtste beginnen aan die wedstrijd. Voor de, de tweede race heb je die, die pol weer gewoon terug. Dus uh, dat, dat, zo werkt het dan weer in Nederland. Maar het is dus ook mentaal. Ja, natuurlijk. Je, je moet mensen een beetje mentaal hard laten worden dus. Ja, uh, maar ook is het... Nou misschien, <lacht> nou, misschien, nou, misschien is... Ik denk dat het ook uh, zoiets is van uh, een beetje uh, reken, uh, reken, rekenrijden eigenlijk. Zo, zo, kan het ook, zo kan het ook zijn. Ik bedoel, we hebben hier Marcel Duits regelmatig in de studio als het gaat om het begin van het seizoen. En nou Die is dus een prototype van een rijder, die, die rekent dat dus even uit. En die zegt van, hé, hey, ik sta nu voor, de, voor die eerste wedstrijd. heb ik, uh, heb ik Als training heb ik al zesde tijd. Maar ik mag als derde vertrekking. Dus ik zie wel misschien mogelijkheden om, uh, ja, om, een, uh, om een race uh, naar mijn hand te, te zetten. Dus je moet nog slim zijn ook. Je, hoeft niet, je moet nou, niet alleen, ja. alleen snel zijn, maar ook nog slim. Ja, je moet ook een beetje slim zijn. Ja. We zijn kennelijk toch al met rekeningrijden rijden begonnen. In ja. <lacht> Zo kan je het wel zeggen, ja. Het kwartje van kok is er ook alweer bij. Hoppa. Ja, nou ja, dat kwartje van kok. Of dat uh, hier voor de, de Zandvoorsche zand circuit uh, geldt, dat weet ik niet. Nee. Zo jongens, ik had al een tijdje be geleden beloofd om wat meer LVC oh. op te, te draaien. Ja, mag ik nog heel even? Want nou. we krijgen ook nog even een bericht van uh, een vriend uh, Willem van Denzen van het circuit af. En die zegt, uh, die zegt gewoon dat Da Costa gewoon gaat winnen. Dus, oh. nou, we, we het, nou, we zullen, we we zullen, zullen het meegaan maken. Zetten we daar een prijs hoor, Willem. Nou, ja. uh, ik weet het niet. Hij zal nu driftig aan het sms'en zijn. Maar we laten we eerst het uh, plaatje maar uh, gaan draaien, denk ik. Ja, meer Eleven Gerald en uh, ik heb nu meegenomen het bekende nummer Undecided. much sense, cause you keep me in suspense, and you know it then you promise to return, when you don't I really burn well I guess I'll never learn and I show it if you've got a heart, and if you're kind, and don't I don't know I'm just a fool for you What are you gonna do Don't jij met mij Of is dit geen dansen geen stap te veel, we staan bijna stil. Dans jij met mij, of ben ik iemand anders? Is dat je lacht, of iets met mijn ogen? Zijn we dat echt, of zie ik dat slecht? Dans jij met mij, of zweven we daar boven? Zijn zij met mij, deze gouden uren, in deze tenten, dit moment zonder hem. MUZIEK Dansen in slow motion. Uh, Lena is eventjes uh, van de plekje af. <laughs> en uh, nu hebben we Tom en ik het uh, roer overgenomen. <laughs> ja, ja. <Jaap>. Uh, <coughs> het, het, het is uh, normaal gesproken ook wel eens op 10.12. Maar dan op een zaterdagmorgen dat we wel eens met z'n tweeën dat zitten. Klopt, dat ja. klopt. Uh, het is niet alleen uh, de, de DTM die de aandacht vraagt uh, nee. dit weekend in Zandvoort. Nee. want uh, we hebben hier ook nog hier op het plein een, ja. een heel tentendorp staan. Ja, een promo-dorp zou ik Promo bijna dorp. willen zeggen. En, dus, uh, ik, heb, ik heb horen vertellen dat jij daar gisteravond geweest bent. Klopt, uh, ik zag het. Uh, donderdagavond heb ik ook uitzending. En dan, uh, dan doen we hier alternatief VV. En toen zag ik al uh, het nodige al staan. En dus ik denk, ja, het uh, begint er alweer op te lijken dat uh, culinair weekend. En uh, vrijdag uh, ben ik al eventjes erop uh, geweest. En toen heb ik nog niks. Uh, Verder bijzonders gedaan. Uh, gistermiddag uh, heb ik het wel uh, gedaan. Collega Sjors van Dam was er ook bij, maar ik denk, die, die is hem nu eventjes uh, gesmeerd, uh, denk ik. Die, die denkt ook van. Uh, die willen niet, wil niet weten. Maar uh, nou ja, goed. <laughs> Hoeveel scharrekop heb jij uitgegeven? Kijk, er komt hij net binnen. Hoeveel scharrekop heb jij uitgegeven, uh, Sjors? Tien. Uh, tien. Tien. Oh, wacht even. Nou. Ik zet jou er ook even, er even bij. Uh, want, uh, nou, wij we, we waren even. De aftrap hadden we even verricht. Uh, in ieder geval nog twee anderen erbij, toch, George? Ja, je bent te horen hoor. Ik ben te horen. Ja. ja drie uur uh, stonden we klaar. Moeten we even recht in je in de microfoon praten, graag ja Zo? Ja, ja. ja? beter ja. Uh, maar dat, uh, was het toen al druk? Uh, toen was het al. Uh, toen begon het uh, net, ja. Nou, het, het, het, het, ze, ze zetten er wel een beste beentje voor hoor, moet ik erbij zeggen. Ik weet niet hoe jij dat ervaren. Nee, ik vond het uh, erg mooi, zag het er allemaal uit. Goed ja. te eten, gezelligheid. Ja. Helemaal goed. Ja, dat was, uh, dat was aan het begin van de middag. En, uh, wat later uh, was het, uh, toen kwam het echt op gang. Ik denk ik om een uur of vijf, zes. Toen zag ik uh, wel. Uh, ja. Ja. ja, ja, dat, dat het blijven behoorlijk. Hollanders ook. He? Het zes uur. Maar het is gewoon, uh, ja, uh, ja, Wat ik zelf bijzonder vind is hiervoor, vlak voor onze studio staat uh, Azuro uh, met een tent. Ja, nu, nu is er nog niemand, maar straks om een uur of uh, drie uh, wel. Uh, wat ik gehoord heb is dat zij een hele lekkere uh, spaghetti hebben. Uh -huh. Dat is heel leuk hoe ze dat doen. Uh, dan hebben ze een grote, ronde Parmezaanse kaas hebben ze daar staan, op een, ja. op een, op een uh, weet ik veel wat. Daar is het middelgedeelte, hebben ze er een beetje uitgehaald. Uh, ja, ja, uitgelepeld ja. zeg maar. Maar, het, maar dan doen ze er een beetje whisky in. En dan die gloeiend hete spaghetti erop. En dan krijg je dus een soort van mix met Parmezaan en ja die, die, die whisky door die, door die spaghetti heen. En dat is ja, dat is, dat is een heel aparte... aparte smaakbeleving, moet wijze. Hoeveel happen heb jij ervan genomen? Nou, ik heb, ik heb het bordje gewoon keurig netjes opgegeten. Want het was voor, voor rotte lekker gewoon. Mm. Dus uh, ja, ik... ik uh, en, en ja... Ja, je moet natuurlijk wel uh, opletten met, uh, met... Want ik was gelijk uh, in één... Je had één envelopje van die hè Nou, die was ik daar in één loop <laughs> kwijt. Proceco'tje erbij. Ja, secotje inderdaad. <laughs> dat, dat is 4 uh, euro. Dus ja, dat, uh, dat, uh, dat schiet op. En die scharrenkop die staat gelijk voor 1 euro. Dus ja, 6 uh, euro en 4 euro. En uh, ik was los. Dus uh, van het tweede envelopje heb ik weinig... Uh, ja, het was bij één tent en het was alweer uh, al bekeken. Maar, maar uh, ja, er zijn nog uh, meerdere... Uh, mij en Zee heeft denk ik iets, iets heel bijzonders met uh, wat mij ook aansprak. De ossehaas met uh, de sojasaus. Mm -hmm. die, uh, die spreekt mij erg aan. Ik vind dat, uh, wat ik gehoord heb, is ook Tommy van Paridon van Café Anders uh, met zijn spare ribs. Die schijnt uh, daar erg, uh, erg in trek te zijn. Dat, uh, dat, dat loopt ook uh, heel erg goed. Um, ik heb uh, begrepen dat Hugo, Hugo's, die heeft een hele goede carpaccio uh, erop uh, staan. Dus uh, hmm. daar uh, is het ook nogal uh, aanschuiven geblazen. Ja, en uh, bij uh, mijn vrienden uh, in de Haltestraat, Laura en Hardy, daar uh, staat ook wel het uh, enige. Want jij hebt daar ook gisteren nog wat van afgeplukt. Uh, uh, uh, varkenshaasje. Groen, nee, de, de, de, de kalfs uh, met uh, de tonijnmajonnaise. Ja, met de ja, Tonijnmayonaise. En was dat. Uh, Super, heerlijk. Heerlijk uh, gevoel, geprepareerd, hè? He? Ja. Ja, en ja, ik had uh, de lamspies met uh, de, de wat uh, pittige, uh, pittige salsa, had, had ik erbij. Maar je komt echt aan je trekken daar. Dat... Uh en als je al die tenten af hebt gelopen, hoef jij ja. niet meer te eten in ieder geval. <laughs> <Mijn huisgerolde Ja. laughs> dan hoef jij niet meer te eten. Dus, dus dat, dat, dus dat is, is, is het culinaire Nou ja, we horen dat straks ook van Joop Van Nesse, denk ik wel. Nee, Joop, uh, is, die, is die? Joop moet naar het concert in de in de kerk. Oeh, ik dacht dat hij vanmiddag ja, nog dat wat was dat ging doen. Bedoeling. Dat was wel de bedoeling, ja. ja maar goed, nou. misschien dus, kunnen we iemand anders uh, in de beeld uh, sturen. Ja, er uh, ja, uh, naartoe rollen of wat dan ook. Ja. We gaan nog even een stukje jazz draaien. Is een goed idee. Louis, Louis Prima was van oorsprong een vrij rustige trompetist in allerlei big bands. Totdat hij uh, zijn eigen combo's uh, begon. En uh, ja, toen is hij toch een redelijk wilde man geworden. Dan laten we maar even luisteren naar Pennies from Heaven. And every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Show me to me. Don't you know each cloud Shoot be, to me, you'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is up, up, up, up, up, upside down, and trading for a package of sunshine and ravioli. Macaroni, if you want the things you love, you must have a pizza only baby. And when you hit the knock. Don't run under a tree He'll be punished from heaven For you and me Now come over here boy, Sam And every time it rains it rains And don't you know it's crocodile? Every time it rains it rains And don't you know it's crocodile? You You'll find your fortune falling All over town, all over town, all over town Make sure that your umbrella Is upside down and lipop A half a they the white. He got a lot of a little But the rocks You were drinking white wine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 maar wat uh, racegeluiden uh, onder de times stil van Bad English. Uh, daarvoor, uh, Tom, iets uit jouw mouw, uit dat jouw was, koken. Uh, dat was Louis Prima met uh, Penny from Heaven. Het hopen deze jongens die hier <laughs> rondrijden ook te krijgen allemaal. <laughs> ja moet je wel, wel als eerste aan de finish komen. Hoe staat het ervoor trouwens met deze Formule 3? Nou, uh, Felix da Costa. Dat is uh, op dit moment de leider in de wedstrijd. En oh, ik de terecht, van, ja, Willem, terecht ja? dat, dat Willem zegt van uh, hij uh, is geen mindere god. Dat is hij zeker niet. Want als ik uh, even de uitslagen van... De vorige wedstrijden er even bij pakte. Hebben uh, die Da Costa toch uh, aardige wat dingen laten zien. En uh, is ook de winnaar van een van de vorige wedstrijden geweest. Ja, en dan uh, mag je je zeker wel meetellen. Die Van Toor trouwens, die gisteren op de zevende plaats uh, eindigde. Die uh, rijdt nu op de tweede plaats rond. Dat is een Belg. En uh, zo, uh, hij is ook niet zomaar iemand. Uh, al twee keer derde geworden. Namelijk uh, in de race bij Valencia is hij daar uh, twee keer derde geworden. Of zeg ik dat nou goed? Na nou, vier in ieder geval. Maar hij heeft daar wel wat, uh, wat dingen laten zien. En of Van Toor ook uh, nu uh, in staat is om potten te gaan breken in deze wedstrijd... dat moeten we nog maar even afwachten. En de situatie is uh, zo dat uh, daarachter dan uh, nog de mensen zoals Wiedman en Mortara... dat zijn uh, de mannen waar het om gaat in dit uh, kampioenschap. Zij zijn uh, de leiders. Mortara, de, de winnaar van gisteren, is ook de leider in het uh, algemeen klassement. En uh, tweede staat Wiedman uh, na dat resultaat van gisteren... En derde is Bottas, de, de winnaar van de, de Masters. Dus die, uh, die staat nu derde in het uh, klassement. Maar hij komt op dit moment in deze wedstrijd niet in het uh, stuk voor. Dus dat ja, is... Er zijn nog 17 ronden te gaan. Dus. Uh... Mm -hmm. nou, uh, ja, ja, er zijn, nou, zeg je het, zeg, zeg het goed, 1700? Mm -hmm. nou, nou, dat is in ieder geval wel een hele. 16 nog. Ja, nou ja. <laughs> <laughs> uh, dat, ja. Kijk nog heel even uh, gauw af waar de, de rest zit. Ja, nou, die Wietman, uh, die gisteren dus derde word, werd, die rijdt nu op een zesde plaats. Nou, Bottas is, ligt zevende en Mortara ligt. Uh, die, is de, die is er al af. Die, ligt, die, die, die, die doet niet eens meer mee, zie ik. Die is, die is gewoon ergens onderweg is die eraf uh, geschoten. En uh, nou, dat betekent dus uh, gewoon helemaal niks. Het uh, gewoon echt picknick picknick in een bochtje. Nee, maar nou, zijn, leiden, zijn leidende positie in het algemeen klassement komt, denk ik, uh, na deze wedstrijd niet echt in gevaar. Nou, maar het is natuurlijk wel een forse adellating als je een, een wedstrijd gewoon niet weet uitrijden en helemaal niks uh, weet te, te scoren. Dan, ja, dan zie je je concurrenten natuurlijk dichterbij komen. En dat gebeurt dus nu. <lacht> dus... Goed, ja. in elk geval verlangen ze er allemaal naar om uh, goed aan de finish te komen. Helemaal, want we hebben weer tijd weer voor een jazzplaatje, denk ik. Ja, dan dacht je van Flying Home door Lionel Hampton. Uh, een beetje heavy. Ik had, ik had iets van Glen Frey, maar ik had hem dus gewoon niet. Uh, dit, is, dit is gewoon totaal iets anders: Tower uit uh, de jaren 80. kan zie je het aan uit, ja. Een oh. Eenmalig uh, hit uh, geweest in, uh, in Nederland. En daarvoor hadden we nog uh, een sympathiek uh, jazzplaatje, geloof ik. Uh. Ja, ik heb eigenlijk uh, iets, uh, toch wel iets bijzonders. Want uh, ja. we kennen allemaal natuurlijk uh, Sting uit de, de ruige popwereld. Mm -hmm. Maar hij heeft zich inmiddels ook op het jazzpad begeven. En uh, onder andere opname gemaakt met de is Chris Potti En hier hebben wij hem uh, met het hele mooie romance Angel Eyes. Kiss me a little at a time. And hold me a little at a time. Whisper things in my ear. Tom, oh, ik, okay. ik uh, zit gewoon te dromen. Ja, uh, want te kijken, want, uh, want volgens mij de... klopt er iets helemaal niet. Je dit is nummer nummer nummer totaal 10. niet sting. Je moet nummer 10 hebben. Ja, en ik heb hem dus weer op trekje 1 heb ik hem klaarstaan. Ja, en dan krijg je dit soort fragen. Nog een nulletje achter. Ja, nee, dat hebben we dus nu voor elkaar. Maar als we nu zo langzamerhand een beetje afscheid gaan nemen, dan gaan we het net redden tot aan 12 uur. Oké. Okay. Dit is hem dus, Sting. Have you ever had the feeling That the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling That you're that close to losing your mind? You look around each corner Hoping that she's there, you try to play it cool. Perhaps pretend that you don't care, but it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find, or you'll never. to think that love's not around still it's uncomfortably near my old heart ain't gaining no ground because my angel I Angel eyes that old devil sent They glow unbearably bright Need I say that my love's misspent Misspent with angel eyes tonight A drink And the laughs On me Pardon me But I got to run The facts uncomfortably The bleed clear Got to find now number one and why my angel eyes ain't here tell me why my angel eyes ain't here ask him. do Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben bemanningsleden van schepen die meedoen aan SEAL ontbeten met honderden buurtbewoners. Met het ontbijt wil SEAL de omwonenden bedanken, omdat ze al enkele dagen met overlast te maken hebben. Vanmiddag staat Seel in het teken van de vlootschouw. Die wordt vanaf de Groene Draak afgenomen door prins Willem-Alexander. Ook koningin Beatrix en prinses Maxima zijn daarbij. In het zuiden van Pakistan proberen reddingswerkers met zandzakken en stenen meer overstromingen te voorkomen. In het zuiden van de provincie Sindh zijn in een dag tijd ruim 200.000 Pakistanen gevlucht voor het hoge water...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 Het aantal ziekenhuisopnames van GHB-gebruikers blijft toenemen. Vorig jaar werden 20% meer gebruikers in het ziekenhuis behandeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. Ook verslavingsklinieken zien een toename in het aantal GHB-gebruikers. GHB wordt vooral in het uitgaansleven gebruikt. Gebruikers zeggen dat ze er ongeremder van worden. Het weer bewolkt en vanmiddag kans op een regen- of onweer.